Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet gelukt om een nieuwe advocaat te vinden voor Ridouan Tachi. In augustus kwam de Club van Advocaten met een oproep... omdat niemand Taghi nog wilde bijstaan. En dat terwijl hij wel een advocaat nodig heeft... voor het hoger beroep in het Marengo-proces... waarin Taghi eerder is veroordeeld tot levenslang voor meerdere liquidaties. Er hebben zich wel twee advocaten gemeld, maar eentje is ongeschikt... en bij de tweede is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling. Volgens het gerechtshof is het nooit eerder gebeurd... dat alle strafrechtadvocaten de vraag krijgen om iemand bij te staan... maar dat niemand er wil of kan... In Kadir en Keer in Limburg is vanochtend een kraan op een gebouw gevallen. Het gaat om een jeugdzorginstelling waar trouwens niemand gewond raakte. De kraan probeerde een hoogwerker over het gebouw heen te tillen toen het misging. Dat gebeurde vanochtend al rond half tien, maar de kraan ligt er nog steeds, zegt deze verslaggever van L1. De hulpdiensten inventariseren op dit moment hoe krijgen we die kraan weer recht. En wat doen we met die hoogwerker die er nog altijd aan hangt? En door dat gewicht ook blijft die kraan op dit moment liggen waar die ligt, de angsten natuurlijk, als ze die hoogwerker gaan verwijderen, dat de kraan uiteindelijk weer terugkantelt. Dan naar Rome, daar is het echt goed misgegaan. Een deel van een de middeleeuwse toren is daarin gestort. De oude stadstoren in de buurt van het Colosseum werd gerenoveerd. Eén bouwvakker is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en een ander ligt nog onder het puin. De brandweer is nu bezig diegene te bevrijden. En fleet gaat verbouwen. En daarom hield het pretpark gister een speciale uitverkoop. Wie altijd al heeft gedroomd van een carouselpaard, veiligheidsbeugel of wiel van een achtbaan... die kon hier terecht, vertelt een medewerker van het pretpark. Eigenlijk het leukste staat hierachter. Dit zijn oude wildwaterbaanbootjes van uh, een oude attractie die echt al 20, 30 jaar gesloten is. Maar we hebben de bootjes nog en hij is al verkocht, een van de bootjes. En iemand gaat dit in zijn tuin zetten als tuinzet. Ja, wie wil dat nou niet? Het weer, grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het wordt de graad of 13. Morgen is het droog en komt de zon er vaker bij. En dan wordt het 14 of 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam... staat Ville tussen knopend Watergraafsmeer en Zeeburg. Twee kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De N9 Alkmaar den Helder is in beide richtingen... dicht bij Julianadorp Zuid na een ongeluk...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 Nou, de tekst is uh, duidelijk. Hè? Het is niet zo gek om te zeggen van... Uh, dat heb ik niet goed gedaan. Dat kan je gerust een keertje zeggen natuurlijk. Ja. He, Born to make uh, mistakes. Ja, bedankt maar een mens. Hè? Zo is het, wij zijn maar mensen. En de Joemeliek vandaar uh, dat ze plaat in de jaren 80 uh, hadden... die is juist horen aan het begin van deel 2 alweer. Ja. Tja. En, uh, nou ja, ik heb eindelijk kennis gemaakt met, uh, met je hond. Nou, <laughs> ja, de... al die tijd heeft hij hier niet... Uh, een uur lang bezocht. ben ik genegeerd. Dus, uh... <laughs> Gen oh, dat mag je niet oh, nee, Genegeerd. Oh ja, dat is het. Ja, ja, ja, nou, ja. Het uur, wat gaan we <laughs> daarin doen? Wat gaan we doen? Oh ja, dat is een goede vraag van jou. Nou, we gaan straks natuurlijk weer even kijken of er uh, wat nieuwsberichtjes zijn half vier gaan we de evenementenagenda onder de loep nemen. En dan gaan we wat tips doorgeven van wat er allemaal gaat gebeuren op cultureel en ander gebied. Dan nog even weer wat aandacht voor het nieuws. Tussen de plaatjes door. En natuurlijk houden we Piet in de gaten. Die op zit te letten bij de wedstrijd hier in Zandvoort. De voetbalwedstrijd. En uh, nou ja, dat is jouw taak meer, hè? Dat hangt ja, mij ja, in de ja, zeker en, uh, weten. Ik zeker hoor het wel weten. als ik Piet weer moet bellen. Ja, en we zijn uh, vanmorgen om half zeven, althans een aantal lopers... Oh, om ik 7, over gaan vertellen, half zeven gestart met de uh, ja. Alstrandentocht. <laughs> uh, ja, daar maken we al ruimschoots uh, reclame voor, uh, want het is uh, voor het goede doel. Ja. Maar daar hoor je straks alles over van Dwayne nou ja, alles, alles. Hoe ja, ik mag het nu dus ook vertellen, nou nou Daar ja, streep ja, ik hem door. Iets van uh, 6.300 uh, deelnemers hadden ze iets meer, volgens mij, maar... Zo rond en bij de 6300 lopers. De eerste lopers zijn vanmorgen om half zeven vertrokken vanuit Kijkdijn. Wat, Met al die regen. Met heen. al die regen. Gert En day. toen stonden ze daar op het uh, Raadhuisplein. En hadden ze een uh, grote boog gemaakt. Ja. De finish, uh, boog. Ja. En daar uh, ja, er was al een uh, dj bezig uh, toen ik uh, daar was. Ja. En die uh, zegt, ja, ze dadelijk komen de eerste lopers al aan. En het was uurt of tien of zo uh, tien? volgens mij. Ja. Oh? ja. Vanuit Kijkduin. Vanuit Kijkduin. Dat zeg maar ruim drie uur lopen. Dus. Drie uur lopen dus. Ja, dan uh, loop je wel heel snel hoor, volgens mij. Ja, want het, je, je loopt ongeveer vijf kilometer per uur. Ja, maar je en, kan ook, ook, ook, ook rennen natuurlijk. En snel lopen. Snel lopen. Ja, die zal je ook hebben die meedoen. Snellopers. Dus zeker. juist ja. ja, je om half zeven begint ben je echt uh, fanatiek hoor. Dus, ja. Uh, ja, maar jij zegt dat ik er alles over ga vertellen. Maar jij zegt dat het is voor het goede doel. Maar ik, ik heb helemaal niks staan over het goede doel. Wat... Oh ja, voor de Hartstichting. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar Ik gaat het meer. om. Ik heb, ja. Ja. Okay. Dus, uh, en Barbara Delor, die hadden we een paar weken geleden in de uitzending. Oh ja? Is de ambassadrice van, uh, van de Elfstrandentocht. En uh, ja, zij loopt ook vandaag mee. Aha. Met een heel team uh, eromheen. Uh, en dat allemaal voor de Hartstichting. Dus. Ja, mooi. Mochten mooi. we weten wat ze binnengehaald hebben, dan uh, hoor of uh, lees je het hier bij ZFM Zandvoort op zaterdag tot aan vijf uur vanmiddag. En uh, straks gaan we weer naar Piet. Want uh, ja, het gaat al rap natuurlijk met de wedstrijd. Voor je het weet zijn we alweer uh, bijna aan het uh, einde van uh, het uh, tweede deel gekomen van de wedstrijd. Weer 45 ja. minuten voorbij. Ja. Maar hoe dat allemaal gaat verlopen, dat uh, laten we verder aan uh, Piet Pijper over. We stonden in ieder geval met 3-2 voor. Dus dat zou de goede kant op moeten gaan. Hier is Chaketak en Day by Day. day, by day. having a good time, and everything just seems to go your way. Look back on the bad times, and really soon you'll find you'll have to When the window loving is in you. Appreciate that moment in your life. It's your life. Hey, one moment we're here to give birth. ...van Shakertak en El Giro, Je hoort een day by day, de single die we ook een hele tijd al niet meer gedraaid hebben. Nou, je hoort door Dolly, want we nemen snel contact op met Duitsersveld, met Piet Pijper. Want Piet, het gaat lekker daar, hè, met SV Nou, ik zal even vertellen, het gaat super lekker, want na mijn laatste belletje gaat... net nummer 6 erin. Wow. 6-2, Salim Fertout. En die maakte ook daarvoor de vijfde. Maar, uh, maar het, het, het breekpunt was natuurlijk een beetje de 4-2 van uh, Burt Water in de 70ste minuut. But ging uh, fantastisch mooi op rechts door met de linkerbeweging. En hij schiet hem ook nog met zijn buitenkant van zijn linkervoet langs de keeper. Dat was in de 70s, nu 3-2 of 4-2. En daarna is het eigenlijk, ja, onze tegenstander is helemaal uitgewisseld. En dan lopen de spelers dan ook een beetje op. Dus daar verwachten we niet meer zo erg veel van. Maar uh, nogmaals, 6-2, 84 e minuut. We zijn uh, reuze gelukkig, ja. Echt. Ja, zeker weten. En weer zo'n monster scoren, net als verleden week. Ja, ja, ja, ja, we zijn nog niet klaar, dus ik, we gaan nog even door. We hebben nog zo'n minuut om acht dus uh, misschien komt er nog meer. Ik hou je op de hoogte. Oké, okay, nou op naar de 10, uh, 10 2 of zo. Op, op naar de 10, ja. ja Oké, okay. okay, dankjewel en ik hoor het zo meteen wel uh, hoe dat verder verloopt. See He, David Ketta, Teddy Swims en en die hebben deze single uh, gemaakt. De nieuwe single in de top 40 te vinden. Gone, Gone, Gone. En uh, lekker 6-2 uh, voor uh, daar uh, op het Duitsersveld. Ja. Als er uh, nog een doelpunt gescoord wordt, dan hoor je het uiteraard ja. uh, hier op de radio ja. van Piet Pijper. Ja, en het Gone, Gone, Gone, is dat gemaakt voor of na? Timmermans. Oh, nou, ja, oh ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, het is voor Timmermans is dat, uh, gemaakt. Het gezicht bij jou. Ja, ik ik denk hoop dat wel, de mensen hebben gekeken ik, op de ik, website. Ik, met, uh... ik denk, waar heb je het nou over? Ja, ik zag het ja, maar, ja. ja, Timmermans is gelukkig weg. Ja. Maar daar kan je iets van de uh, Kaag voor uh, terugkrijgen. Dus, uh, het zit er zomaar in, jongens. Ik maar hou mijn hart blij. vast. Nee, nee, nee. En uh, ja, daarover. We hebben natuurlijk uh, woensdag 29 oktober uh, bijna allemaal gestemd. En hier in Zandvoort uh, stonden er ook twaalf, uh, op twaalf plekken kon je terecht om je stem uit te brengen. 13 zelfs, 13 zelfs. Jeetje. Ja. Nou, daar heb ik die ene misgelopen. Um, ja, en de uitslagen, die, uh, die kan ik wel eventjes snel doorgeven in, in procenten dan. Uh, de PVV-partij voor de Vrijheid, die, stond, uh, die had 20,3 procent. 1,5. Ja, en GroenLinks-partij van de Arbeid 9,67. Dat is helemaal niks. Dat is niks dan, hè? De VVD uh, stond als hoogste in ons dorp op 23.06. En dan, uh, ja, nieuw sociaal contract, daar is echt niks meer van over. Dat uh, stond op 0.2. Toch iemand opgestemd? Ja, ja, er heeft toch iemand op gestemd. Zo, hè? Ja, ja, ja, ja, Die er toch nog wel brood in zag. Maar dat zien ze zelf niet meer. Even kijken, D66. Ja, dat, die stond in Zandvoort op 16.69. Dan de BBB, ook dramatisch gezakt, naar, uh, ook in Zandvoort, naar 2,6. Het CDA, 6,3. Uh, de Socialistische Partij, 1,3. Ook niks, hè? Ook helemaal niks. Denk zelfs op 0,5. Ja. Het Forum, uh, Partij voor de Dieren, 2,03. Het Forum voor Democratie, ja, die is goed gegroeid. 5.41. Ja, die heeft wat er weggesnoept bij uh, Wilders. Ja, ja, ja, ja. En da ja, dan gaan we naar de, naar de kleinere partijtjes toe. De, de SGP op ChristenUnie 0.2, ChristenUnie 0.3, Volt 1.02, ja, 21. Toch natuurlijk ook gestegen met 7,53... De Vrede voor Dieren 0.3. Belang van Nederland. En dat vind ik toch wel zonde, want die Wieberen van Haga is een hele goede politicus. Ik wil dat maar niet Maar je hoort zeggen. hem nooit. Nee. Je hoort nee, hem nee. Nooit. Op Facebook uh, kom ik hem uh, steeds tegen. Op ja, tijden, maar hè? dan zit hij in je algoritme. Maar ik bedoel, op televisie hoor je er veel te weinig. Want als je hem meer zou horen, zouden meer mensen op hem stemmen, denk ik. Uh, even kijken. Die had, maar ja, die hadden maar 0.28. Bij 1 0.13. De Liberale Partij 0.2, 50 plus 1.45. Dat is wel raar dat het zo laag is. Want uh, de Zandvoort barst van de 50-plussers. Ja, maar die, uh, dat, er zijn nog heel veel ondernemers tussen, denk ik. Dat ze allemaal VVD stemmen. Ja, ja toch? Ja, ja, en, ja, ja, je of weet ze wonen ik... in Bentveld of aan de Kostelorenstraat. Kan ook allemaal nog. Ja, of aan de precies. Boulevard. Kan ja, ook. Ja, ja. Ja, nou ja, daarom, daar ga je al. Um, even kijken, wat wou ik zeggen? 50PLUS, Piratenpartij 0.2, Vrij Verbond, nou dus helemaal niks, 0,02, NL-plan 0,03. Een totaal levert dat op van 10.500 uh, mensen die uh, gestemd hebben. Daar komt bij 44 blanco stemmen, 32 stemmen waren ongeldig verklaard... Dus dat maakt, komt op een uh, totaal van 13.481 mensen... wat neerkomt op een opkomst van 78%. En daar 45. zat jij ook wel bij, neem ik aan? Ik heb gestemd, natuurlijk. Oké, oh, oké. Okay, okay, ja, okay. uh, dat, dat is een recht wat we hebben gekregen... en dat moeten we niet uh, links laten liggen. Ook al weet je niet op wie je wil stemmen of vind je het helemaal niks... doe dan blanco. Ja, nou ik ging uh, s ochtends uh, boodschappen doen bij uh, de FOMAR ja. in uh, Nieuw-Noord. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, ik uh, moet nog stemmen. Op, uh, ja. Meteen even naar Pluspunt. Ja, Daar je, uh, pas kon, je, je? kon je ook ja. stemmen. Ik had alles uh, bij, bij me, je? Ja. want ik was eigenlijk onderweg. Ik denk of ik ga bij het Rode Kruisgebouw uh, stemmen ja. of bij de Brandweerkazerne. Daar was ik ja. nog een beetje over aan het twijfelen. Ja. Maar toen liep ik dus naar Pluspunt. Een mega rij daar. Ja, echt, ja. ik denk dat ik wel 20, 25 wachtende vorm had. Ja. En dat, ja, dus dat liep, is, uh, liep dat helemaal uit de hand uh, daar. Uh, echt klaar hoor. Ja, maar dat is altijd een druk, uh, druk punt. Je kunt trouwens uh, op de verkiezingspagina van de gemeentewebsite... gemeente Zandvoort, kun je kijken... Uh, wat, hoe, de, hoe de stemmingen per uh, Bureau. locatie zijn uh, verlopen. Dus uh, zoals jij nou zegt oh, bij het pluspunt, ben ik toch wel benieuwd naar. Hoe is dat gegaan? Nou, dan kun je zo kijken. Ja, en ja. trouwens, de definitieve uitslag van de verkiezingen... wordt op donderdag 6 november bekendgemaakt. Nou, dat wachten we nog even af. Dan. Want er moeten nog heel veel stemmen uit het buitenland komen. En uh, nog per briefstemmingen. En, dus ja... Nou ja, mooi. Ja, ja. Ja, en zeker. ik weet niet, heb je al gehoord hoe Van Rijen ervoor staat? Nee, dat hebben we nog niet gehoord. Nee. nee, hè? Nee. ja. Amsterdam die had het veel eerder binnen dan Van Rijen, dus, uh, Ja, en die waren zelfs al zo laat met alles. Ja. Klopt. Ja, ja, ja. Nou, maar het scheelde wel in één keer 15.000 stemmen. Dus, uh, ja, moet je nagaan. Ja, wat is, wat is het had heel rap andere. gegaan in één keer. Absoluut. Zeker, ja. Ja. Nou, ja, we, ja, ik was, uh, nou ja, dat, dat uh, vond ik wat. Dus uh, uiteindelijk ben ik naar het Rode Kruisgebouw uh, gegaan, Dolly. Ben je wel gegaan? Ja. Oh, niet naar het pluspunt. Oh, omdat je nee, terug nee, was. Nee, dat was echt... Uh, ah, zeker was het was gezellig over, daar, hè het Rode Kruisgebouw. Hartstikke gezellig. Ja. ja. Dus uh, lekker plezier gehad uh, daar. En ik ja. kon er meteen aan de beurt komen. Ja, ja, nou hartstikke mooi, toch? No problem. Ja, dat hadden wij ook. Wij liepen ook zo door, ja. uh, zo uh, Lea en ik. En, uh, maar toen we eruit wilden lopen, toen werd het ineens hartstikke druk. Hoor. Okay, ja, dus eruit was moeilijker dan erin. Op het goede moment <laughs> moet je komen. Beetle, ja, we een Beetje massel rond, hebben rond natuurlijk. Rond de Oké, ah, ja. oké. Okay, okay, okay. En uh, ja, het was woensdag toch? Ja, woensdag. Ja, woensdag was dus, uh, het. Dus ja. Ja, je had ook uh, heel veel uh, ja, schoolgaande jeugd uh, die, uh, die vroeg uh, klaar was uh, natuurlijk. Woensdagmiddag. Of is dat daar niet meer? Dat weet ik niet eigenlijk. Nee, oh. ik, ik was er pas tegen zes of zo'n beetje. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ik denk, ja, daardoor kan het ook uh, drukker zijn dan uh, bij kan. Uh, bijvoorbeeld ja. een stembureau... waar veel kinderen zijn, zoals Nieuw-Noord. Ja, het ja, ja. Dus... Ja, zou zomaar kunnen. Nou ja, Spind. je weet het niet. Nee. 6 november weten we uiteindelijk de einduitslag hier in uh, Zandvoort. Dank je wel weer even voor het uh, overzicht. Yes, we dan. gaan terug naar de begintijd van uh, deze radiosender ZFM. Toen heten we nog uh, CFM. En uh, ja, toen zaten we ook nog in de watertoren trouwens. In het onderste gedeelte. Dus dat is wel blijven staan van de, de oude watertoren. Ik wou net zeggen, je had er nog steeds kunnen zitten eigenlijk. Je ja, had ja. er nog steeds kunnen zitten. <laughs> hadden we al eens zelf voor een dakje moeten zorgen, denk ik. Nou, dat is nou wel een laag beton op volgens mij, of niet? Oh ja, nog ik niet? heb ik geen nee? idee uh, hoe het uh, verder gaat. In ieder geval zijn ze wel bezig hè, met de watertoren. Dus uh, ja, de uh, hoogkraan is uh, daar neergezet. Ja, dus, uh, jij, jij, jij zit elke keer over de nieuwtjes die ik bij me heb. Ja, jij... maar ik ga ook niet verder. Over te praten. Dus uh, dadelijk hoor je daar meer over van Donnie, Tempo. En we hadden toen een, een jingle, ingezongen jingle, door de zangeres van het volgende plaatje. En ik ben even de naam kwijt van die zangeres, maar ze, ze zong mee in de plaat van King Bee. En dat was een Amsterdamse rapper uit de jaren negentig. En de single heette Must Be The Music. En toen had ze dus gezongen van Must Be The Music bij CFM. Oh, wat leuk! En dat had ze ingezongen. Dus uh, het mocht. Om even memories uh, op te halen, draai ik gewoon uh, Must Be the Music. Must Be the Music. Your prime who's on a rampage Raging all the time I get on stage Get A mile, a minute, a rhyme A second time with the mind on the dotted line Trying to find a master with a brain like me You ain't got it, a G One. I set a pace you never chase Two. I rhyme and never leave a trace Three. I play a way you never heard before And you never will Four. Basically more than a simple sample played on live, this track's an example Go with all you know, I'll show you who's a pro Let the chorus line flow He must be the musician Who's a driving force? From the core to laws of course You would rest the imperial all-star Fresh, never stress over less than the best of sound Better yet I pound or get down Stick around for the best that's yet to come Get your butt metaphorically pumped Rush the mother my god I hold the word Not blur, unhurt, and never yet up uncurved. I serve whatever you deserve Yo, what do you get the nerve? Trying to tell me what I should or shouldn't do Damn, who the hell are you? Go for yours and let me go for mine What's that? Bring the chorus, it's that. I'm here, hail the engineer! Yes, he he's a wizard, what he does, he's the king, be buzz, 'cause fussing over all the gear that we possess, that's why the sound is fresh If you're not impressed, then let me ask you this, what if the sound's amiss? Without the hands of BC Boy, the toes whack, bring the chorus back Nou, dat spotje moet ik nog wel ergens hebben van uh, deze zangeres. Helaas uh, kon ik hem even niet zo snel vinden van uh, Must be The Music bij CFM. Zoals ze dat uh, destijds voor ons uh, ingezongen heeft. 1989 officieel, uh, dus echt een beetje uh, de beginperiode van uh, deze radiozending in 1990. Uh, voor het eerst te beluisteren, Dolly. Mooi, ik heb ook geprobeerd het, uh, wat informatie erover naar voren te krijgen. Maar daar moet je echt eventjes voor gaan zitten. Nou, ik heb het gevonden hoor. Oh, heb jij het ja, gevonden? Ja, de zangeres heet uh, Michelle Meijer. Ah, oké. Okay. Ik heb nooit van gehoord, maar goed, Michelle Meijer. Nee, zonde. Nee, ik ook niet. Ja. Maar uh, ja, die heeft het uh, ingezongen, dus... Ja, goed van der. Zeker weten. Ja. Nou, we gaan evenementen doen voordat we de einduitslag van de voetbalwedstrijd uh, hebben verteld. Ja. En dat is, uh, ja, nou komt hij 6-3 geworden. Jee. verleden ja. week was 3-6 uit. Ah. En nou is het 6-3 thuis. Ik zou zeggen, hou we zo, jongens. Hou zo, ga ze ja, door. Ja, daar gaan we voor voor zo'n Elke week voor uh, 6-3. Ja. Ja, nou ja. ja hartstikke mooi. Gefeliciteerd, mooi, mooi, mooi mannen. Mooie scorebord, ja. zeker weten. Absoluut. We gaan man. de evenementjes uh, doornemen. Ja, wat is er allemaal weer te doen de komende tijd? Uh, we schuiven even door naar zondag 16 november. Dan is het een bijzondere dag. Want Classic Concerts Sandvoorts... die viert haar 25-jarig jubileum. En daarmee pakken ze gigantisch uit. Er komt een uh, symfonie nummer 9... van Ludwig van Beethoven wordt gespeeld. Nou, wie wil daar niet bij zijn? Zeker niet. Omdat het uh, uitgevoerd wordt... door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... Dat alleen al dat is reden genoeg om uh, naar de Dorpskerk te komen en het mee te maken. Zeker. Maar er komt nog meer, want ook het concertkoor Haarlem onder leiding van Dick Verhoef en een vioolconcert van Felix Mendelssohn door soliste Katja Nagelen die staan op het programma. Het is echt het wordt heel groots. Kaarten die kunnen tot op de dag van het concert via de website besteld worden. En op de dag van het concert zijn de kaarten ook te koop in de zaal. Of aan de zaal eigenlijk. Um, de locatie. Dat wordt de Sint-Agata-kerk. Ik, ik zei net per ongeluk de dorpskerk, maar dat is het dit keer niet. De Rooms-Katholieke Agatha-Kerk aan de Grote Kort 45 in Zandvoort. Ja, meestal als de kerk te klein is in de protestantse kerk... dan wijken ze uit. Dan wijken ze uit, de ja, Agatha-Kerk. en dit, dit is natuurlijk... kijk, zoals alleen het, het, het Philharmonisch Orkest van Heemstede zou komen... dan red je het wel in de dorpskerk. Maar met al die artiesten en muzikanten die gaan komen... en uh, dat, dat, dat ga je niet redden, inderdaad. Uh, het begint om... Uh, drie uur en de kerk is open om kwart over twee. Uh, gelegenheid tot parkeren is natuurlijk in de parkeergarage, het LDC. De toegang is 25 euro per persoon. En vrienden van de stichting Classic Concerts en hun introducee betalen 20 euro per persoon. En dan kun je maximaal met twee personen daar naartoe. En jongeren tot 18 jaar die betalen 10 euro per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Kaashuis Schuivelhoeven bij Tromp via de website uh, www.classicconcerts.nl en op 16 november aan de zaal. Dus 16 november. Dan na bijna 50 jaar nemen de Furies, een van de meest invloedrijke en geliefde folkbands van Ierland, afscheid van het podium. Hun Farewell Tour brengt hen in november nog één keer naar Nederland... voor 17 bijzondere concerten, waaronder hun laatste optreden in Zandvoort. Ja, en de band had dit slotoptreden graag gespeeld in Theater de Krog... waar ze eerder al onvergetelijke avonden beleefden. Maar omdat het theater nog niet gereed is, wordt het concert dit keer geplaatst. Nou, jeetje. Vindt het concert dit keer plaats, sorry hoor mensen, in de dorpskerk Zandvoort aan de Poststraat 1? Op 14 november dus, en de aanvang is om 8 uur. En voor tickets, tickets kun je naar de website thefuries.com. Dan 9 november, dan organiseert Jesse Zandvoort een concert dat wordt verzorgd door niemand minder dan het kwartet Jan Menu, denk ik dat je het zo uitspreekt: Menu. Geen idee, wat, wat vertel je me nu? Ja, we, ja wil je me nu? Jan Menu. Celebrating the music, Jerry Mulligan en anderen. Dus dat wordt een mooi repertoire. En uh, Jan Menu die is baritonsaxofoon. Jean-Louis Damme speelt de piano. Edwin Corsilius, bas. En Frits Lande, Landersbergen, de drums. Het, het gaat plaatsvinden in Nieuw Unicum nog steeds. Uh, vanaf half twee bent u van harte welkom. Het concert begint om half drie. Het entreebedrag is 15 euro. En het reserveren van entreekaarten voor alle concerten... die plaatsvinden via Jess in Zandvoort... kunnen ook alleen maar via jessinzandvoortnl slash reserveren aangeschaft worden. En mocht u ook de maaltijd willen gebruiken in uw Unicum, dan kunt u via de website van Jess in Zandvoort alle informatie vinden. Nou, dan nog even iets over het Zandvoorts uh, Museum. Uh, je kunt uh, de, de, de rijke geschiedenis ontdekken en hedendaagse creativiteit van Zandvoort. Van visserscultuur en badmode in de Life of Memories tot het verenigingsleven in 200 jaar clubliefde. Laat je inspireren door hedendaagse beeldhouwkunst in Sculpture Now... en bijzondere bruiklenen van het Amsterdamse Museum in Art in Residence. In oktober brengt Zandvoort Art het hele dorp tot leven. Nou, dat hebben we al meegemaakt allemaal. Elke woensdagmiddag trouwens in het open atelier... alleen voor kinderen vanaf zes jaar creatieve workshops... zoals schrijfgeschiedenis, dus dan leren ze verhalen schrijven en vertellen... Uh, schilderen en tekenen en beeldhouwen met klei en andere materialen. Dat is op de woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur. De kosten zijn 5 euro per kind. En er zullen incidenteel workshops beeldhouwen voor volwassenen worden georganiseerd... onder leiding van een beeldend kunstenaar. Het Zandvoortsmuseum is geopend dinsdags tot en met zondags van 11 tot 5 uur. Tot zover. Uh... Onze agenda. Dank no, je wel. Het was even doorlullen. Hè? Ja zeker ja. weten. Nou dat was weer heel wat. Ik <laughs> je merkt vooral dat uh, ja, theater de krocht toch wel gemist wordt. Hè? Dat, uh, ja. Er zijn heel veel evenementen die uh, naar een andere plek toe moeten. Omdat theater de krocht ja, gewoon uh, even verbouwd uh, wordt. Nou dat is hetzelfde als met, uh, met uh, Hildering. Hè? Onze toneelgroep. Die, uh, die heeft in januari en in april een uitvoering maar dat is natuurlijk hartstikke vlak op elkaar. Dat is heel veel repeteren en heel veel onthouden en heel veel doen. Omdat natuurlijk die eerste uh, geplande uitvoering niet door kon gaan, die voorstelling. Nee, en dus de opening ja. is uh, uitgesteld van uh, oktober. En volgens mij is de officiële opening nu op uh, Valentijnsdag. 14, ja, 14, 14 februari. 14 februari is de officiële opening van uh, de krocht. En uh, gillen, goed. kunnen jou. alle partijen weer terug. Zo is het. Zo is het. Ja. Weer gezellig naar uh, de Krocht toe. Maar de andere plekken zijn ook niet verkeerd. Zoals uh, nu Unicum. En het is ook leuk van uh, de bewoners dat daar uh, zo'n evenement nou gehouden ja, wordt. Zeker, zeker. En, en zoals de dorpskerk, die vangt het ook allemaal goed op. Zeker weten. Dus He? elk ja. nadeel heb zijn voordeel, uh, Dolly. En zo is het maar net. Nieuwe muziek. Bluff en racoon en glas. Zijn al mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zovele Goeie vrienden vielen weg Ik wil haar met niemand delen En jij die daar terecht op zegt Een echte vriend die valt niet weg Die zoekt jou op en die vertelt je Wat hij vindt, al oh goed of slecht nog een met mij, stoot je hart erbij. En drink op de eeuwigheid of. Morgen zien we wel weer verder. Geloof me maar als ik je zeg, voorbij de dood raak ik niet kwijt. Niet echt. Het leven is een goede reis, Waarom zou dood dan anders zijn. Ik zeg, herinneren me daaraan, als we strakjes zo ver zijn. Stort je hart erbij. Winkel de.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 Ik vond het altijd verschrikkelijk, hè, die muziek van uh, Taylor Swift. Echt niet om aan te horen. Ik denk, uh, waar al die fans van aankomen geen idee. Maar toen kwam ze met een uh, nieuw album en uh, ja, de fans moesten daaraan uh, wennen. En ik denk eindelijk een beetje normale muziek, tenminste. Fate of Julia. Uh, een uh, van de singles van haar uh, nieuwe CD die uitgekomen is, Dolly. Ja, zie je maar dat alles wendt. hè? Alles wendt. zo ja, is het. ja, ja, ja, ja. Nou, hoe is het verder? Ja, alles goed. We gaan eens alles even goed. kijken. Want uh, ja, we hebben natuurlijk die, die ondernemers uh, uh, toestand van het jaar 2025. De stemrondes die, uh, die zijn geopend inmiddels. En uh, de lijst met kandidaten is bekend. En de volgende ondernemers maken... ...kans op de eretitel ondernemer van het jaar 2025. En ze zijn elk op hun eigen manier verbonden... ...en of betrokken met Zandvoort. En uh, onderstaan de, uh, uh, de, de kandidaten die ik nu ga noemen... ...die zijn voorgedragen door Zandvoorters. Dan gaat het over de categorie horeca. Dat is café buitenspel. Het schoolcafé Dat is uh, bij de bibliotheek naast. En Strandtent 6... Dan in de retailsector hebben we Bluis Bloemsierkunst, De Kaashoek en Rio's Dierenspeciaalzaak. Dan is er nog een categorie overige en daarin zijn genomineerd Nop Productions, Noordsea Waters, Watersport en de Spolders de Loodgieter. En iedereen die nog niet gestemd heeft, die kan dat nu alsnog doen via www.ondernemersprijszandvoort.com. Uh, dan moeten we ook natuurlijk een beetje een, een, een triest bericht eigenlijk... maar wel begrijpelijk, want na maar liefst 27 jaar... komt er een einde aan de kinderkunstlijn Zandvoort. En dat was een initiatief van kunstenaressen Marianne Rebel en Hilly Jansen. Al sinds 1998 laten zij kinderen van de basisschool... op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst... En komende maanden wordt het de laatste editie, want de dames vinden het genoeg. De kinderkunstlijn heeft generaties Zandvoortse kinderen artistiek en creatief gestimuleerd. En elk jaar deden alle leerlingen uit de groep 7 en 8 van de Zandvoortse basisscholen mee aan inspirerende kunstprojecten. De komende en dus laatste editie staat in het teken van Zandvoort 200 jaar badplaats... En ruim 200 kinderen maken dan hun eigen Zandvoortse borrelplank... geïnspireerd op lokale krededag en tradities. Hun werk wordt in april 2026 feestelijk gepresenteerd... tijdens een afsluitend evenement in Theater de Krocht... samen met de deelnemende kinderen, docenten en kunstenaars... Aanstaande vrijdag staat het team weer klaar in het atelier van de oude brandweerkazerne voor een les aan de eerste groep leerlingen vol jong talent. Kijk, dat was heel mooi. De kinderkunstlijn, 27 jaar. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk begrijp ik wel dat uh, de dames ermee uh, stoppen. Ja, maar het is zeker. wel jammer dat er geen opvolging is. Nou, de, het, het schijnt toch wel dat er een, iets alternatiefs... Uh, waar ze mee bezig zijn om te kijken of dat opgezet kan worden... Ja, en of dat dan gelijksoortig zal zijn... dat moeten we nog maar even afwachten. Want het, het is inderdaad heel jammer. Kind, het is zo goed voor jonge kinderen... om in contact te komen met allerlei soorten kunst. En, en, en hun creativiteit te ontwikkelen. Je weet maar nooit wat daaruit voortkomt. En trouwens, de ideeën waren altijd heel leuk. Ik vind die bankjes nog steeds enig, die geschilderde bankjes. Zeker. En, die, en helemaal die hekjes die ze gemaakt hebben, die plankjes. Dat is toch schattig? Ja, echt heel goed Echtelijk. ook. Dus, ja, uh, zeker. En uh, ja, die schilderijen waren ook uh, heel mooi. Ik weet nog dat wij op de ja. Kruisstraat 2A... Ja, hadden ja. ze voor dat grote raam van de studio hadden ze staan. Ja, aan het plein. Hè. Aan het plein, ja. Ja, ja. ja. Klopt, ja, dat Hele weet ik ook wel. Dus, ja, zeker. Uh, nou ja, we wachten het af. En mocht er meer nieuws zijn over de kinderkunstlijn... of een uh, ander alternatief wat daarvoor in de plaats komt... dan hoor je dat uiteraard hier bij ZFM. Marco is ook uh, gearriveerd. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Ja, <laughs> Straks horen we hem weer met een stuk prohesie. Even na vier uur. beloofd door Dolly Tabirik, veel muziek uit de jaren 80 En ook dit was daar weer een voorbeeld van Cheryl Lee je ...met In The Evening. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Voor de mensen die het niet gehoord hebben... ...we hebben vandaag gespeeld tegen HCC uit Den Helder. Eindstand van die wedstrijd 6-3. Vorige week gewonnen van Monikendam met 3-6 en nu weer 6-3. Ja, je, je hart zit er helemaal vol van, hè? Je stroomt helemaal over van die uitslagen. Ja, ik vind het geweldig. Je, hij kan het niet genoeg meer zeggen, Nee, joh. want het begin was, was, was, was echt ah. waar je ook wat zegt. Marco? Het was, was, was, was wel het hele team er. Ja, het hele team was er op volle sterkte. Oh, nee. Dus ja, echt waar. Ja. Dus, en uh, langs, uh, langs het veld ook trouwens, hoor. Jaap Koper en uh, Hans Bodman en Piet Pijper, ja, die Piet waren er ook allemaal. Ook weer, ja. ja, dus ja. Uh, het team was weer uh, vol daar uh, op, ja, uh, op ja. het veld. En uh, ook dat scheelt weer, want vorige week waren ze er ook uh, met bijna al die mensen. En uh, toen werd er ook dus, uh, 3-6. Volgende week ook weer een 3-6 of 6-3, Dolly. Het zou wel lekker zijn hè? Ja, uh, vasthouden dit. Vasthouden, we gaan de laatste plaat draaien voor 4 uur. I got it bad. You don't know how bad I got it.